Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws voor mensen uit Roemenië en Bulgarije. Vanaf volgend jaar kunnen ze vrij reizen door veel Europese landen. Want Roemenië en Bulgarije horen dan bij de Schengenzone. Zijn ze blij mee? Want dat ze er niet bij hoorden was economisch erg onhandig. Vertelt onze correspondent Christian Pauwen. Daardoor liepen ze ja, in het geval van Roemenië meer dan 2 miljard euro per jaar mis. In het geval van Bulgarije 800 miljoen. Dat is dus een belangrijke stap. Tegelijkertijd vooral ook natuurlijk voor mensen die die grens vaak over moeten. Hoeven ze niet meer zo lang langs de grens te wachten. Ik heb ook zelf uh, contact gehad met een uh, Roemeense vrachtwagenchauffeur. Die ook zegt dat ze ontzettend blij is met deze stap. Omdat ze soms wel dagen daar aan de grens staat. Op een paar middelbare scholen in Eindhoven heeft de politie bij controle van de kluisjes wapens en vuurwerk gevonden. Wat voor wapens zegt de politie niet, alleen dat het om verschillende soorten gaat. Ze zijn met de betrokken leerlingen in gesprek gegaan. Zielig dierennieuws uit Den Haag. Daar heeft de politie vijf verwaarloosde katten en drie honden uit hun huis gehaald. Ze waren opgesloten in een heel vies en oud hok. Een van de honden is heel mager. De eigenaar is beschuldigd van dierenmishandeling en verwaarlozing. Het OM moet nog beslissen of hij ook wordt vervolgd. En kerstmannen, sneeuwpoppen, ijsberen, lichtsnoeren, knipperende ijspegels. Je kent het wel in deze tijd van het jaar. Huizen en straten die tegen elkaar opboksen om de beste of meeste kerstversiering. In Lelystad bijvoorbeeld bij Nicky. Wij zijn, of mijn man tenminste, is altijd gek geweest van kerst. Al vanaf kleins af aan. Het is uh, generaties doorgegeven door mijn schoonvader op mijn man. Uh, ja, elk jaar komt er wel weer wat bij. En ook in Urk gaan ze los. Daar hebben buurmannen Wim en Willem de gevels versierd met duizenden ledlampjes, ledlampjes en een computergestuurde muziek en lichtshow. Vrolijk natuurlijk, maar de vrouw van Willem... Die vindt het verschrikkelijk. Die zit of, of, of in de Efteling wonen. Oh, die is er niet blij mee? Die is er niet zo heel blij mee. Nee. De, de rest van de buurt gelukkig wel. Dagelijks komen de mensen naar de huizen en lichtshows kijken. Het weer, het is fris, het lichte motregen. In de loop van de dag droogt het wel wat op, maar de wolken die blijven. Komende nacht kan het in het zuidoosten licht gaan friezen. Morgen begint op veel plekken mistig. Later komt de zon er ook af en toe bij, bij maximaal 4 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Wel heb je nog veel vertraging op de N235 van Purmerend naar Amsterdam. Bij het schouw doe je er ruim 50 minuten langer over. En rijd je op de N247 van Hoorn naar Amsterdam... dan heb je voor de aansluiting met de A10 zo'n drie kwartier vertraging. Verder ook vielen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer een klein kwartier op onthoud. En rijd je op de A7 van Hoorn naar Zaanstad... dan heb je bij Afrit Zaandijk een kleine 10 minuten vertraging. Verder ook file op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Voor Amstelveen vijf minuten. En rijd je op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... dan heb je tussen Akersloot en Beverwijk-Oost nog zo'n tien minuten vertraging. Dit komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM Met nu de Boulevard.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 I'll be all alone, it's just one of them. I'm mm -hmm.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 Jij bent de regen, ik de tom. Jij bent de kerst, ik de bonbon. Jij bent de rust, ik de kokon. Ik, ik ben het zakje, jij de thee. Ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw. Ik ben toen Hermans, jij bent Karin. Bestaan ze aan mijn sterk. Bestaan ze aan mijn sterk. Bestaan ze aan mijn sterk. Bestaan ze aan sterk.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 En een vries. Jij Naar. bent de schrikdraad ben waarop de ik pies. Ik ben de kip, jij bent Die de fil. Ik ben de pauw, ben jij ook, bent he. de fil. De Wij zijn een doedelzak in Tirol. Jij bent Stemberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben Bier. Om een beetje reclame zitten maken, met Jij ding. bent kieter, ik heb het klavier. Het leek ja, me het ook lucht. ster. Nou, mij ook. Het leek me ook ster. Het leek me ook ster.